In ritme. Ik ben blij dat gemaakt, waar niemand naar luistert, met stilte die steeds en steeds weer opnieuw, steeds weer iets anders, iets levens beleven. Dat ook de man in het wit, de man met de baard, niet weet wat er speelt, niet weet wat er maat, maar luistert. Dat denken daarna, een keuze der dingen, muziek uit die dingen, want drie is altijd toch een driehoek, die dingen, muziek.